Van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen, allemaal. De spanning in Catalonië loopt op naar de arrestatie van de Catalijnse leider Puigdemont de Mond. En het dodental van de brand in een winkelcentrum in Siberië is verder opgelopen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Volgens het crisiscentrum in Siberië zijn er zeker 48 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De brand in het Siberische winkelcentrum zou zijn uitgebroken op de vierde verdieping... waar een overdekte speeltuin en een bioscoop waren. Volgens getuigen werkte het brandalarm niet. Ook zouden nooduitgangen dicht hebben gezeten. In Catalonië zijn bijna 100 mensen gewond geraakt bij ongeregeldheden... onder wie 22 agenten. Er waren gisteren demonstraties na de aanhouding... van separatistenleider Puigdemont in Duitsland. De protesten liepen in sommige steden uit de hand. Zeker drie mensen zijn opgepakt. De voorzitter van het Catalaanse parlement roept de politiek... vakbonden en maatschappelijke organisaties in Catalonië op... om samen één front te vormen tegen Madrid.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 Militairen mogen hun uniform weer in het openbaar dragen. Minister Bijleveld trekt het verbod in dat sinds 2014 geldt, zo meldt het AD. Volgens Bijleveld moeten militairen herkenbaar zijn. Ook kan zichtbaarheid helpen bij het werven van nieuw defensiepersoneel. Het uniformverbod ging in 2014 in... uit angst dat militairen doelwit zouden worden van terroristen. Door in burgerkleding naar en van het werk te gaan... zouden ze minder gevaar lopen...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 Bij een raketaanval in de Saoedische hoofdstad Riyadh is een man om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Volgens het Saoedische leger zijn er in totaal zeven raketten afgevuurd. Houthi-rebellen in Jemen hebben de verantwoordelijkheid voor de aanvallen opgeëist. Zij strijden tegen een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Bij de burgeroorlog in Jemen zijn al duizenden mensen omgekomen. Het weer nog op veel plekken dichte mist, daarom geldt bijna overal code geel. Verder eerst droog, met af en toe wat zon tussen de wolken door. Vanmiddag een lokaal kan een bui vallen bij 7 tot 11 graden. ANWB verkeersinformatie Jolanda van der Velde. Het is een normale maandagochtendspits. De meeste vertraging in het midden en het zuiden van het land. Uh, veel vertraging vanochtend op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Dat komt doordat de bovenkant in de linker uh, tunnelbuis van de Beneluxunnel beschadigd is geraakt. Inmiddels staat tussen Den Haag en het Knoopend Ketelplein 11 kilometer met meer dan een uur vertraging. Het goede nieuws is dat de monteur ter plek is... dus hopelijk kan dat snel verholpen worden. Wat verder opvalt is de vertraging op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Bijna een uur ben je kwijt tussen Gorkum en Papendrecht. Een ongeluk waardoor twee rijstroken dicht zijn... op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Overschie en Schiedam-Noord... zeker een kwartier vertraging. En doordat het vastloopt op de A4... Bij Rotterdam gaat het ook niet makkelijk op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda. Daar rijdt het nu langzaam tussen Maasdijk-Oost... en het knooppunt Ketelplein over 6 kilometer. En dat kost je zeker een half uur extra. Sjaak van Rooijen woont in Amsterdam-Noord en werkt in Zuid. Door een snellere woon-werkverbinding... heeft Sjaak binnenkort meer tijd voor zijn gezin. Bij het creëren van oplossingen... houden wij rekening met mensen als Sjaak. Wij zijn Eti Osborne. Managers en consultants met een missie. We maken de wereld graag wat mooier, mooier voor u, mooier voor ons en mooier voor zaak. Kijk wat wij voor zaak betekenen op etiosborn.nl/zaak. Willen we overal video's kijken? Ja. Willen we aan een abonnement vastzitten? Ja. Nope. No. Willen we de beste sim only deal? Ja.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 Heldere teksten? Ga naar Klinken Taal.nl. Klinkende Taal, een product van Lo van Eck. Het NOS Radio 1 Journaal. Zes minuten over zeven is het. De arrestatie van de Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont heeft gisteravond geleid tot protestdemonstraties in verschillende Catalaanse steden. Puigdemont werd door de Duitse politie aangehouden. Hij is vorig jaar oktober uit Spanje gevlucht en leeft sindsdien in zelfgekozen ballingschap in België. Spanje wil hem berechten voor rebellie, opruiming en misbruik van gemeenschapsgeld. Contact met onze correspondent Rob Zoutberg. Rob, die aanhouding maakt veel los in Spanje. Nou, kan je wel zeggen. We hebben dat gisteravond meteen gezien... in alle, eigenlijk alle voorname Catalaanse steden. Daar zijn mensen de straat op gegaan, echt tienduizenden mensen. In Tarragona, in Lleida, Girona, in Barcelona zelf. Daar kwam het ook tot, uh, tot behoorlijke botsingen... met de oproerpolitie voor de Spaanse regeringsdelegatie. zijn er drie mensen opgepakt. Maar ik lees ook hier nu berichten over echt tientallen gewonden... die zijn gevallen bij die uh, charges... Nou goed, en wat we horen ook van separatistische bewegingen uh, in Catalonië... is dit toch maar het begin is, de verontwaardiging... over die aanhouding van Poetsenmond is echt heel groot. Ja, uh, hij was eventjes weer weg uit België. He. Hij is dus aangehouden in uh, Duitsland, hè? Want hij kwam uit ja. Finland, begreep ik, begreep, uh, toch? Ja, het is, een, het is een heel gedoe geweest. Hij is afgelopen weken is hij naar Finland gegaan. Daar gaf Poets de Mond een conferentie. Uh, maar dat viel op hetzelfde moment samen. Vrijdag hoorden we opnieuw die, uh, uh, dat verzoek van de Spaanse hoogrechtshof... voor een internationale uitlevering. Dat viel samen. Uh, samen ook met, het, met, de in, met de berichting die ze nu willen gaan doen... van 25 uh, separatistische leiders. En goed, vanaf dat moment zat Poets de Mond in het probleem. Want hij moest weer terug vanuit Helsinki naar Brussel... Hij heeft dat niet via het vliegveld willen doen, is gaan rijden met een auto. Is uiteindelijk zo'n 30 kilometer over de grens opgepakt. Maar let wel, sinds vrijdag, dat horen we nu ook, werd hij al gevolgd door Spaanse geheime diensten. Ze hebben echt heel veel in het werk gesteld om hem uiteindelijk te kunnen aanhouden. En ik denk dat ze echt ook echt op de kans hebben gewacht om dat uiteindelijk in Duitsland te kunnen doen. En is er iets bekend over zijn kompanen die dan ook nog voortvluchtig zijn? Ja, nee, goed, hij zat met vier mensen in de auto. Wat daarmee is gebeurd, weten we niet. Maar los daarvan, hè, wat jij zegt... zitten er in zeker drie buitenlanden... in België, in Schotland en in Zwitserland... nog zes andere uh, oud-ministers. Mensen van die Catalaanse burgerbewegingen... Uh, in een, ook in zo'n zelfverkozen ballingschap... Hè, zijn op de vlucht voor justitie. En uh, ja, let wel... Wat we nu gisteren zien, is dat Justitie echt uh, stevig de tanden zet... als een pitbull in de benen van al die mensen. En hebben gezegd, ook al tegen de oud-minister die nu in Schotland zit... lever je maar uit, meld je maar bij Justitie, want we komen jullie gewoon halen. En in die zin lijkt Justitie hier echt van plan om een keiharde koers te gaan varen... om al die mensen voor die grote rechtszaak van dit najaar uh, naar Spanje toe te halen. Nou, en hoe groot is de kans dat Poetsenmond wordt uitgeleverd? Ja, nou goed, vandaag begint het. Hè? Vandaag uh, allereerst, hij zit vast in Neumunster uh, in, in de gevangenis. Daar, daar is uh, na zijn aanhouding, aanhouding naartoe gebracht. Vandaag speelt eerst een identificatie van Poetsenmond. En daarna moeten de Duitsers gaan beoordelen of zij een zaak zien. Hè? Rebellie, opruiing. Kunnen ze op die grond uh, Poetsenmond overbrengen naar Spanje? Uh, waarschijnlijk wel. In 9 van de tien gevallen wordt zo'n internationale uitlevering... door Duitsers altijd ge gehonoreerd. Nou, werkt Poetsenmond mee? Dan kan het snel gaan. Dan is hij al over tien dagen hier in Spanje. Maar goed, dat is wel als hij meewerkt. Dat zal hij waarschijnlijk niet gaan doen. Nou, dan gaan de procedures spelen. Twee maanden uh, gaan we dan snel tegemoet. Nog los van allerlei beroepsmogelijkheden, hoor. Dus ik denk dat het nog wel even zal duren. Maar ik denk dat ook Poetsenmond gisteravond lang in zijn cel... heeft nagedacht wat hij eigenlijk gedaan heeft voor die conferentie in Finland, want hij heeft nu echt grote problemen. Ja, correspondent Rob Zoutberg was dat over de situatie... van de separatistenleider van Catalonië, Carles Puigdemont. De Consumentenbond staat later vandaag in de rechtbank... tegenover de marktleider op het gebied van Android-toestellen in Nederland. Dat is Samsung. De meeste van die Android-toestellen zijn namelijk niet voorzien... van de laatste updates en de Consumentenbond wil dat dat verandert. Gerard Spierenburg is van de Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Want wat staat er nu op het spel voor de Android-gebruikers? Nou, sowieso verminderde functionaliteit... maar ook verminderde veiligheid op de toestellen... als, zoals Samsung nalaten doen, je geen voldoende updates krijgt. Want u hebt daar onderzoek naar gedaan, hè? Wat, wat blijkt dan? Ja. Nou, we hebben onderzoek gedaan naar een hele, eigenlijk alle toestellen... die op dit moment... Android-toestellen, moet ik zeggen... die op dit moment op de markt verkrijgbaar zijn... En dan zie je dat slechts 44%, dus de helft ervan, daarvan... Uh, of, ik moet zelfs nog anders zeggen, 6% heeft de laatste versie van uh, Android. En 44% heeft een, een versie die twee jaar ouder is, of nog ouder. En nou ja, Samsung doet dat iets beter. Die heeft al 44% van de toestellen uh, wel voorzien van de laatste versie. Maar ja, weet je, dat is toch veel te weinig wat ons betreft. Want die mensen die die, die updates niet hebben, die lopen gevaar nu? Ja, de vraag is even of je direct gevaar loopt. Uh, maar je loopt wel het risico dat je toestel minder goed werkt. Kijk, app-ontwikkelaars maken natuurlijk apps op de laatste besturingsversie. Uh, en als jij een versie hebt die uh, één of twee, uh, twee edities later is, of vroeger moet ik zeggen... dan heb je, loop je het risico dat de apps op jouw toestel niet goed meer werken. En wat wilt u nu dan? Wat wilt u bij de rechter afdwingen? Nou, wij willen bij de rechter afdwingen dat uh, Samsung ervoor zorgt dat ze goede producten leveren. En een goed product is wat ons betreft dat je niet een toestel op de markt brengt. En dan vervolgens, uh, Samsung houdt zelf een periode van twee jaar na introductie aan. Uh, maar het kan zijn dat je nu nog een toestel koopt wat uh, al twee jaar geleden op de markt is gebracht. En dat Samsung bij wijze van spreken morgen stopt met, met updates leveren. En dan zou je dus morgen een ja, achterhaald toestel hebben. Nou, wij willen dat op het moment dat je het toestel koopt... dat je nog twee jaar lang voorzien bent van alle updates... zodat je gegarandeerd twee jaar lang een goed toestel kunt gebruiken. Nou, Dat is eigenlijk een, een relatief uh, eenvoudig eis, zeg maar, of laat ik het anders zeggen... een redelijk eis, vinden wij. Nou, Samsung wilde niet uh, reageren in onze uitzending. Uh, ze zeggen dat de veiligheid niet in het geding is. Ze zeggen dat er helemaal geen bewijs is dat er mensen getroffen zijn... omdat zij geen nieuwe updates hebben gehad. En uh, juist ja. heel veel, uh, dat ze heel veel aan veiligheid doen... Dus de ja. vraag is, overdrijft u niet een beetje? Ja, nou, dat is, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat op het moment dat je... Er zijn inderdaad geen harde bewijzen dat er mensen uh, gehackt zijn... bijvoorbeeld op een mobiele telefoon. Dat is ook een lastige kwestie. Uh, maar de vraag is ook of je dat als gebruiker doorhebt. Want veel mensen zijn geen expert. En ik ben zelf bijvoorbeeld niet permanent bezig... met of ik de laatste veiligheidsupdate heb gekregen... Informatievoorziening is wat ons betreft ook een belangrijk punt van de eis. Want wat Samsung nu eigenlijk ook nalaat te doen... is consumenten informeren over welke updates ze krijgen... En dat moet gewoon beter. Kijk, Samsung laat het afweten. Uh, en ze strooien een beetje met zand in de ogen door te zeggen... ja, maar we doen wel heel veel op andere gebieden. Ja, dat zal allemaal best. Maar je moet gewoon zorgen dat de basis op orde is. En dat is het leveren van voldoende veiligheidsupdates. Ja, want zij zeggen een, een vaste update op termijn... dat is niet verstandig, want dan, zet je, dan zetten jullie ons klem. Uh, en we kunnen nu zelf heel goed inschatten wanneer een update nodig is... voor bijvoorbeeld de veiligheid. Nou ja, dat, dat is een beetje onzin. Kijk, aan de ene kant, want zij gebruiken een aantal argumenten. Zij zeggen onder andere... Toestellen worden minder op het moment dat wij gedwongen worden updates te geven. Dat kan zo zijn, maar wat ons betreft is dat niet het probleem van de consument, maar het probleem van de fabrikant. Je moet, als je een toestel op de markt brengt, moet je gewoon zorgen dat dat goed functioneert en goed kan blijven functioneren met alle updates die erbij horen. En als je dat niet kunt, ja, weet je, dus je moet van tevoren nadenken over wat je wel en niet kunt. En niet het toestel op de markt brengen en het dan vervolgens maar aan de consument overlaten. Hmm. Het is een langslepende zaak. Hè? Dat gaat ook nog wel even duren voordat er natuurlijk echt een uitspraak over komt. Wat adviseert u consumenten ja. dan in de tussentijd? Nou, wij, wij adviseren consumenten om in ieder geval, als je een nieuw toestel koopt... om dan een toestel te kopen met de laatste Android-versie, dat is Android 8. Um, en wat ons betreft kunnen die toestellen ook als enige nog gekozen worden... tot het beste uit te testen of het beste koop. Die anderen worden niet eens meer meegenomen in die testen van de Consumentenbond. Nou, ze worden wel meegenomen in de test... maar ze kunnen nooit het predicaat krijgen als best uit de test... omdat ja. je gewoon te maken hebt met verouderde software. Ja, goed. Nou, vandaag uh, die rechtszaak. Uh, we horen wat daarvan terecht komt. Dank voor de reactie. Gerrit Spierenburg is dat van de Consumentenbond. NOS Radio 1-journaal. Het is kwart over zeven. Ik praat er nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Maagverkleiningen zijn populair bij mensen met overgewicht. Maar niet iedereen is zich bewust van de gevaren van zo'n operatie. Jules Paradijs, de oud-hoofdredacteur van de Telegraaf... die kreeg ook een maagverkleining. Hij vertelde erover in Nieuwsuur. Paradijs woog toen de tijd 180 kilo. Zelfs de, mijn eigen weegschaal die zei error. Uh, dus dat uh, betekent gewoon dat je over de maximale grens heen was. Uh, kortom... Uh, ik kon op dat moment weinig anders meer, dus ik ben geholpen. In Zondag met Lubach aandacht voor de Chinese president Xi Jinping. Onlangs stemde het Chinese volkscongres voor een wijziging van de grondwet... waardoor deze Xi nu levenslang president kan blijven. En dat ging niet helemaal democratisch. De tijden van die grote stemming werden bijvoorbeeld allemaal doodnormale woorden even geblokkeerd. Zoals emigreren, levenslang, 1984, oneens en... oh ja. Disney. En dan denk je, Disney, ja, want, en dat is echt waar, op sociale media zijn plaatjes verboden van... Winnie de Pooh, omdat hij te veel lijkt op president Xi Jinping. Bij ons beginnen politici te piepen als ze met Hitler worden vergeleken. Maar het ergste wat je in China kan overkomen is dus een Godwinnie. Schoolmelk, schuifkaas en billenkoek. Allemaal onderwerpen die aan bod komen in het boek Een boterham met tevredenheid. Over 100 jaar opvoeden in Nederland. Het werd geschreven door Marga Schiets. In Met het oog op morgen vertelde zij hoe kinderen vroeger werden gestraft. Nou, een voorbeeld van iemand die met een ijzeren mattenklopper... op het balkon in de kou werd geslagen als ze ongehoorzaam was. Ja. Daar kunnen wij nu echt van rillen als je dat leest. Hè? Ja. Inderdaad, dat was gisteravond op Radio en TV. Dan nu een paar onderwerpen die we voor u hebben geselecteerd... uit de buitenlandse media. Ja, verschillende buitenlandse media schrijven over moderne koplampen, want die zijn soms een groot gevaar voor andere bestuurders. Zo blijkt uit een onderzoek van de British Royal Automobile Club. Led- en laserkoplampen die rukken op en die bieden de automobilist veel beter zicht. Maar andere bestuurders hebben veel last van de intensiteit van die koplampen. Tweederde van de ondervraagden zegt regelmatig verblind te worden door de nieuwe koplampen. En 15% zegt wel eens in een gevaarlijke situatie te zijn gekomen door de felle lampen. Een VN-werkgroep praat volgens de Britse Autoclub met de uitkomsten aan de slag. En het hoofd van het VN-Wereldvoedselprogramma... waarschuwt voor een nieuwe migrantencrisis in Europa, zo schrijft persbureau EP. De instorting van islamitische staat leidt volgens de directeur... tot een uittocht van extremisten richting de Sahel. Een enorm gebied in het noorden van Afrika waar 500 miljoen mensen wonen. Hij zegt dat IS-militanten samenwerken met andere extremistische groeperingen... waardoor buitengewone moeilijkheden ontstaan in dat gebied. En de overheid van Vlaanderen wordt voor de rechter gedaagd... door Greenpeace en actiegroepen en burgers uit Antwerpen. Dat gebeurt volgens de VRT... omdat de regering te weinig doet tegen luchtvervuiling. Greenpeace had de Vlaamse en Waalse regering eerder al in gebreken gesteld... omdat er te weinig metingen naar de luchtkwaliteit werden gedaan. En nu volgt dus een rechtsgang... omdat de regering weigert om het probleem serieus te nemen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat in grote delen van Vlaanderen... de norm voor stikstofdioxide wordt overschreden. Dat is een stof die vooral uit dieselwagens komt. En de regering van Noord-Korea ziet helemaal niks in een voorstel van de regering van Zuid-Korea om zanger Psy op te laten treden in de hoofdstad Pyongyang. Volgende week gaan negen Zuid-Koreaanse artiesten naar Noord-Korea voor twee concerten als onderdeel van een verzoeningstoer tussen Noord en Zuid. En daarbij zou ook Psy moeten zijn. Hem kennen we natuurlijk nog van dit nummer. Ja. Dat, uh, maar Noord-Korea wil niet dat hij komt, uh, meldt de Zuid-Koreaanse tv-zender MBC. Het regime van Kim Jong-un ziet helemaal niks in zijn provocatieve stijl van optreden. In het verleden trad Psy bijvoorbeeld met ontbloot bovenlijf op in Zuid-Korea. Korea. Dan naar de situatie op de weg. Hoe gaat het met de maandagochtendspit? Jolande van de Velden? Nou, die is heel lastig als je onderweg bent op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Den Haag en Knopend Benelux meer dan een uur vertraging. Heeft te maken met de afsluiting van de linkerbuis van de Beneluxenol. Daar is een deel van de geluidsinstallatie beschadigd. Er gingen te hoge vrachtwagen doorheen. Monteur is inmiddels bezig. Hoe lang dat allemaal gaat duren is niet te zeggen. Als het even kan, pak dan liever de A13 op weg naar Rotterdam. Wat verder speelt is... Bijna een uur vertraging door een defecte auto op de A15... Gorkum richting Rotterdam. Dus Gorkum en Sliedrecht-West zeker 11 kilometer. En een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Bij schiedam Noord een kwartier vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het is bijna 10 minuten voor half acht. Contact met uh, verslaggever van dienst op deze maandag... Roel Pauw. Roel, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En waar ga je naartoe? Ik ben onderweg naar uh, openbare basisschool Kees Valkenstein in Fleuten. Uh, en ik zal je uitleggen waarom. Uh, het is weer maandag, een nieuwe werkweek. En misschien zijn er wel luisteraars die vanochtend dachten... ik doe het niet meer, ik ga niet meer naar kantoor. En als je dan toevallig ook nog in Utrecht of omgeving woont... dan zou je even langs kunnen gaan bij de basisschool Kees Valkenstein... of een van de 28 andere scholen die vandaag en morgen en overmorgen inloopdagen hebben georganiseerd. Uh, basisscholen en voortgezet. Want dan kun je kijken of dat misschien de carrière switch is die jouw verlossing kan bieden. Uh, er is nog steeds een groot leraar tekort in het basis- en voortgezet onderwijs. Dus nou ja, in dat geval zou ik zeggen 1 plus 1 is 2. Ga eens kijken en misschien uh, is er wel een hele mooie carrière weggelegd voor jou in het uh, onderwijs. Gaan we meer over horen vanochtend met Roel Pouders op pad. Dan de sport. Vanavond wordt er weer gevoetbald door het Nederlands voetbal. Elftal drie dagen na de verloren land tegen Engeland... neemt Oranje het in Zwitserland op tegen de Europese kampioen... de regerend Europese kampioen Portugal. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Die wedstrijd vrijdag die was niet al te best. Gaat de nieuwe bondscoach Ronald Koeman veel veranderen aan het elftal? Ja, dat wordt wel verwacht, maar niet omdat het tegen Engeland stroef ging. Uh, Koeman wil nu eenmaal in deze korte oefenstage veel spelers aan het werk zien. Dus ga er maar vanuit dat er heel wat nieuwe namen in het elftal zullen verschijnen. Uh, er wordt veel gespeculeerd, weinig is zeker. Uh, twee namen hebben we in elk geval al uit de mond van Koeman zelf. Die van Jasper Sillissen, de doelman. Uh, vooraf was afgesproken dat Jeroen Soet en Sillissen beide een wedstrijd zouden keeper. Dus daar hoefde Koeman niet al te geheimzinnig over te doen. En middenvelder Jorginho Wijnaldum die zat gisteravond bij de persconferentie naast Koeman dus ook die speelt. Maar verder wilde de bondscoach weer eens een keer niks zeggen... over de opstelling van zijn ploeg. Hij wil zich niet in de kaarten laten kijken... en laat zich dus ook door niemand dwingen... om een dag voor de wedstrijd namen bekend te maken. Uh, Zelfs niet door onze verslaggever Bert Maaldrink. Nou, die betitelde de wedstrijd van vrijdagavond als slaapverwekkend... waarmee hij niet de enige was trouwens. En daarna vroeg hij aan Koeman of het een moeite had gekost... om die wedstrijd terug te kijken. Nee, helemaal niet. Ik mij erg mee. Geen draak? Nee, wat jij toen zei heb ik... Uh... Zo direct na de wedstrijd uh, had ik al iets van, oké, okay, uh, volgens mij niet. En als ik uh, het terug heb gezien, vond ik ook dat het zeker niet... En dan kijk ik ook tactisch, hè. Kijk ik naar wat je weggeeft. En we wisten dat we niet veel gecreëerd hadden, maar Engeland heeft ook niet veel kansen gehad. Goed, dat was over die wedstrijd uh, vrijdagavond. Je zei het al, Wijnaldum zat naast hem. Die speelt dus waarschijnlijk wel vanavond. Uh, wat zei die over de wedstrijd van vrijdag? Nou, die was wel wat kritischer dan Koeman. Hij vond Oranje bijvoorbeeld slordig in balbezit... waardoor er te weinig kansen ontstonden. Volgens hem moet de ploeg beter kijken en lezen hoe een tegenstander speelt. En hij gaf zelfs ook aan dat hij het afhankelijk helemaal niet zag zitten... om naar Zeist af te reizen voor die oefencampagne van Oranje. Maar, zo zei Wernaldum, toen hij er eenmaal was... toen vermaakte hij zich prima. In het kortstondige verblijf ziet hij in elk geval... de hand van de nieuwe bondscoach van Ronald Koeman... en die verhuizing van Noordwijk naar het kvb centrum pakte dan ook goed uit volgens hem. Ja, ik vind het heeft natuurlijk veranderd dat we naar uh, Seist gingen en uh, ik moet eerlijk zeggen, ik keek er tegenop in het begin, maar uh, ik ben er nu wel heel blij mee, omdat het, uh, nou, het is eigenlijk zo gecreëerd dat we eigenlijk uh, met elkaar om moeten gaan en uh, ja, dat, dat is goed bevallen bij, bij mij, maar ook vooral bij de jongens, omdat je nu toch eigenlijk echt bezig bent met, met de jongens en niet alleen met bepaalde jongens waar je altijd mee om ging, maar eigenlijk met iedereen. Ik begrijp ook dat ze weer of uh, gewoon een oude wedstrijd aan het kaarten zijn. Hè? Dat was, uh, was... Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ze, ze hadden een briefje gevonden hè, met kaart, ja. kaartstanden. En weinig amusementsmogelijkheden ja. buiten het hotel, dus ja. klaar. Ja. Eventjes die wedstrijd tegen Portugal. Waarom oefent Nederland eigenlijk tegen Portugal? En dan ook nog eens een keer in Genève. Want ja, uh, dat is, uh, laten we zeggen, als je naar kijkt naar het verleden... nou niet de grootste vriend van Nederland, Portugal. Nee, nee, nee. Het is heel gek. Hè? Wedstrijden tegen Portugal dat zijn nooit de beste geweest... in de geschiedenis van Oranje. Twaalf keer speelden ze tegen elkaar. En slechts één keer won Nederland. Nou, Dat is lang geleden in een kwalificatie voor het EK van 1992. Maar verder is het echt vooral droefenis. Uh, Portugal was bijvoorbeeld een van de ploegen die ervoor zorgde... dat Oranje niet naar het WK mocht afreizen in 2002. Hè, in Korea en Japan. Uh, ook op eindtoernooien is de balans uh, heel slecht... in het nadeel dus van het Nederlandse elftal. Uh, denk aan het uh, dramatisch verlopen EK in 2002. Daar werd de laatste groepswedstrijd tegen Portugal met 2-1 verloren. Nou, acht jaar eerder was Portugal ook al het eindstation op een EK. Toen ging Nederland in de halve finale onderuit tegen die ploeg. Ja, en de meest droevere van alle Interlands tegen Portugal... was natuurlijk die zeldzame schoppartij ja. in de achtste finales van het WK in Duitsland in 2006. Twintig 20 kaarten, een record in de WK-geschiedenis. 16 keer geel, waarbij vier spelers dus met twee keer geel naar de kleedkamer mochten vertrekken. Dus uiteindelijk vier keer rood voor onder andere Boularus en Van Bronckhorst. Ja, en als je die geschiedenis bekijkt... dan zijn er dus niet veel redenen om eens lekker te gaan oefenen tegen Portugal. Maar deze wedstrijd is min of meer uit noodzaak geboren. Uh, aanvankelijk zou Oranje het opnemen tegen Spanje. Nou, die ploeg die blies de ontmoeting af... omdat de Spanjaarden liever oefenden tegen Argentinië. En toen moest de KNVB op zoek naar een nieuwe tegenstander. En toevallig bleken de Portugezen dus niks om handen te hebben. Nou, en Genève, daar spelen we... omdat Portugal toevallig in deze dagen in, Gene in uh, Zwitserland verblijft. Ja, nou, goede ploeg natuurlijk. Cristiano Ronaldo aan boord. Uh, dus moeten we vandaag dan... rekenen houden met opnieuw een nederlaag. Ja, die kans is reëel. Hè? Hoewel je er als sportploeg natuurlijk altijd van uit moet gaan dat je een kans hebt. Ook al gaap er op dit moment een gigantisch gat tussen beide ploegen. Uh, Portugal speelt namelijk wel op het WK in Rusland. Het zit daar in een groep met Spanje, Marokko en Iran. En Portugal afgeloop, uh, boekte afgelopen vrijdag wel een oefenzegen. Hoewel het tegen Egypte kantje boord was. In blessure tijd pas boog Ronaldo met twee doelpunten en 1-0 achterstand om in een overwinning. Ja, en Koeman kan er eigenlijk alleen maar van dromen dat er ooit eens een Nederlandse Ronaldo opstaat. Spelers die, die altijd scoren, die altijd een hoog rendement hebben, al functioneert het elftal minder. Of ze zijn bij machten om uit, uit het niets. Uh, en ze hebben daar ook niet altijd andere spelers voor nodig. Daar zijn er maar twee van uh, op dit moment. Messi en Ronaldo. Ja. Hadden wij maar eens iemand, hè? Ja, wie weet, gaan we dat krijgen ooit, hè? Weer eens. Ja, nou, eerst maar eens vanavond die wedstrijd. Ook te volgen natuurlijk hier via NPO Radio 1. Dankjewel, Gio Lippens. Dan nu. Bad, bad news. Ik heb hem vorige week al een keer gedraaid. Hier is hij weer, Leon Bridges.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 Netflix binge via het menu van interactieve televisie van KPN. Want gewoon tv kijken, dat kan altijd nog. Voel je vrij, KPN. Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf 10 euro per maand. Kijk op oikocredit.nl Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. NPO Radio 1. Anderhalf minuut over half acht de hoofdpunten van het nieuws. Het is nog altijd onduidelijk wat de oorzaak is van de fatale brand in een winkelcentrum in Siberië gisteren. Er zijn berichten dat kinderen speelden met een aansteker en daardoor brand hebben gesticht. Maar wordt ook gesproken over mogelijke kortsluiting. Bij de brand kwamen zeker 48 mensen om het leven, tientallen mensen raakten gewond. Militairen mogen weer in uniform de straat op. Sinds 2014 moesten ze in hun eigen kleren van en naar hun werk... uit angst dat ze doelwit zouden worden van terroristen. Maar van de minister mag het uniform dus voortaan weer aan. Veel militairen vonden het sowieso vervelend... om onopvallend naar hun basis te gaan. In Catalaanse steden is gisteravond gedemonstreerd... tegen de arrestatie van separatistenleider Poets de Mond. Bij de demonstratie raakten bijna 100 mensen lichtgewond. Poets de Mond werd gisteren door de Duitse politie opgepakt... en wordt mogelijk uitgeleverd aan Spanje. Meer dan 100 Nigeriaanse schoolmeisjes... die onlangs werden vrijgelaten door terreurgroep Boko Haram... zijn herenigd met hun ouders. Ze werden begeleid door soldaten van het leger. De meisjes werden een maand geleden vanuit hun school ontvoerd. Daarbij werden vijf kinderen gedood. Boko Haram houdt nog één meisje vast... maar heeft gezegd dat ook zij binnenkort vrijkomt. De weersverwachting dan bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En we beginnen de week dus met mist... Inderdaad, op veel plaatsen zelfs dichte mist. Het is echt oppassen geblazen op de weg. Uh, daar kan je behoorlijk hinder van ondervinden. In het uiterste noorden van ons land zijn de zichten iets beter. En ook in de heuvels van Limburg. Maar verraderlijke mist kan ook daar wel optreden hoor. Dus het blijft eigenlijk overal oppassen. De mist gaat in de loop van de ochtend oplossen. Dan schijnt af en toe de zon. Krijgen we stapelwolken er ook weer bij. En dan valt er vanmiddag in het binnenland misschien een enkele bui. En de rest van de week, hoe ziet het weer er dan uit? Ja, toch heel anders dan vandaag. Want het is vandaag heel rustig, staat weinig wind. Temperatuur tussen 7 en 10 graden. Nou, die temperatuur verandert niet zo heel veel. Maar het weerbeeld wel, want de bewolking gaat de overhand krijgen. Morgen misschien nog een beetje zon in het noordoosten. Verder dus een grijs wolkendek met van het westen uit ook regen. Dan wordt het in de avond en nacht naar woensdag misschien eventjes wat droger. Maar woensdag overdag regent het opnieuw geruime tijd. Dus een natte periode. Vanaf donderdag wel enige verbetering. Het wordt niet helemaal droog, maar de zon komt wel weer wat vaker in het weerbeeld voor. Dankjewel Marco Verhoef, Jolanda van der Velde met nieuws. Met behoorlijk wat vertraging rondom Rotterdam. Dat komt in ieder geval ook door de afsluiting van de linkerbuis van de Beneluxenol richting Rotterdam. Daardoor is behoorlijk vastgelopen op de A4 vanaf Den Haag. Tussen knopen Prins Klausplein en knopen Ketelplein meer dan een uur vertraging. Monteur is ter plekke, maar ik kan nog niet precies aangeven hoe lang dat allemaal gaat duren. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan beter de A13 pakken. En door de mist die we nog steeds hebben... zijn ook een aantal spitsstroken dichtgebleven. In ieder geval die op de A9 ook maar Amstelveen. Daardoor loopt het nu vast tussen Berg en Akersloot... ongeveer een half uur extra reistijd. Wat verder opvalt is een kapotte auto op de A10, de Ring Amsterdam. Tussen knoopend Watergaas meer de Oud-Zuid een kwartier vertraging. Daar is de linker dicht. Drie kwartier vertraging op de A15 van Goorkem naar Rotterdam... tussen Goorkem en Sliedrecht. En tot slot een uh, ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar zijn nog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 De nieuwe Ford Transit Custom. Gewoon een hele dikke bus. Nu met een flinke upgradebonus van 2000 euro... en 0% rente op de financiering. Kijk op Ford.nl. Maak kennis met de Incompany-programma's van Management Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag, managementboeknl Incompany. De paasbreek van Frizo Bogert. Voor mij gaat Pasen over een ongeloofwaardig, maar ongelooflijk mooi verhaal.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 alsjeblieft. Donderdag, live vanuit de Bijlmer. Geef dat ik niet hoef te lijden. Het jaarlijkse muzikale verpaas evenement, The Passion. Willen jullie dat ik Jezus vrijlaat? Met onder andere Tommy Christian, Wellers Grace en Brain Power. The Passion. Donderdag om vijf over half negen. Live op NPO 1.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 Even minuten minuut over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nou, de gemeenteraadsverkiezingen die hebben we dus gehad... met toch wel opzienbarende uitslagen. Her en der wordt nu geformeerd of nog steeds verkend. En dan is er ook nog de uitslag van dat referendum... over de wetten op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Daar moet het kabinet dus uiteindelijk iets mee. En intussen gaan ze deze week in Politiek Den Haag... ook weer over tot de orde van de dag. Vandaag presenteert minister van Defensie Ank Bijleveld... bijvoorbeeld haar plannen voor de komende jaren... Vanochtend in de kranten, AD en Fox had ook voorverhalen daarover. En ik praat daarover met Xander van der Wulp, onze politiek commentator. Xander, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die plannen van uh, Defensie, hè, daar wordt al een tijd naar uitgekeken. Ja, want uh, Defensie is een erkend zorgenkindje van de politiek in Den Haag. Zeker in deze tijd waarin het internationaal allemaal een beetje onzeker is hoe het gaat. En dus presenteren minister Bijleveld en ook staatssecretaris Visser vanochtend, nee vanmiddag, hun defensienota... dat doen ze een beetje symbolisch op een militaire werkplaats... waar achterstallig onderhoud verricht wordt, in stroe. En één nieuwtje hebben we inderdaad al gehoord. Dat kost alleen geen geld, dat is uh, militairen... die weer in hun uniform over straat mogen, staat vanochtend in het AD. Dat is dus gratis, maar wat gaat er met die anderhalf miljard extra gebeuren... die het kabinet in de regeerakkoord heeft vrijgemaakt voor de komende jaren? Ja, want Defensie dat is de vraag moet, vanmiddag. Ja, Defensie moet echt een nieuwe start maken, is de bedoeling, hè? Jazeker, want dat aftreden van minister Hennis, de vorige minister... en de commandant der strijdkrachten Middendorp, ongeveer een half jaar geleden... dat zien ze bij Defensie echt als het absolute dieptepunt. En eh, ja, ze vertrokken na de evaluatie van het dodelijke mortierongeluk in Mali. Toen werd er in de Kamer onder andere zeg, gezegd... iets structureel is er mis bij Defensie... en het lerend vermogen van Defensie is ver, gezoek, ver te zoeken. Nou, die bladzijden die willen de bewindslieden nu omslaan... En vandaag moet dan duidelijk worden hoe ze dat willen gaan doen. Nou, daar is dus ook wat extra geld voor. Maar is het genoeg allemaal? Nou, het antwoord is eigenlijk gewoon duidelijk. Dat is nee. Het valt allemaal erg tegen wat daar uh, van mogelijk is. Van die uiteindelijk uh, anderhalf miljard euro, defensie staat daar heel slecht voor. Veel achterstanden. We kenden de treurige voorbeelden dat de militairen een helm moeten delen. Dat ze pang moeten roepen uh, in plaats van de, de munitie te gebruiken. En in het regeerakkoord staat vooral de ambitie om de basis op orde te brengen. Er moet dus inderdaad uh, vooral veel nieuw materieel komen. En er zal ook heel veel aandacht zijn vanmiddag... voor het nieuw personeel dat nodig is. Echt duizenden mensen zoeken Defensie. Zeker ook mensen die weten wat bijvoorbeeld uh, ja, wat cyber, cyberdreiging is... en hoe uh, daarmee omgegaan moet worden. Het wordt nog een hele klus om al die mensen te vinden. En dan de luchtmacht. Die, die willen bijvoorbeeld meer JSF's... Hè, om goed te kunnen functioneren. Maar komen die er ook? Nee. Die komen er voorlopig niet. Um, dat is ook al duidelijk. De voorrang gaat naar vervanging van bijvoorbeeld marinegatten. En uh, dat is vooral omdat bij de marine de nood nog hoger is dan bij de luchtmacht. En dat zorgt ervoor dat we voorlopig inderdaad niet meer dan 37 van die JSF's gaan bestellen. Terwijl de luchtmacht daar dus om staat te springen. En ook veel partijen in de Kamer steeds meer behoefte hebben aan uh, meer van dat soort dingen. En uh, in de Volkskrant stond vanochtend ook duidelijk dat er geen extra missies komen... dat de inzetbaarheid van Defensie niet groter wordt... ondanks dat extra geld dat er naartoe gaat. Ja, dus de roep om meer geld voor Defensie zal dan ook nog wel even doorgaan? Ja, zeker. Dat, dat zal vandaag, ondanks, de, ja, het horen, ondanks dat we dan weten wat de nieuwe plannen zijn... zal dat de conclusie zijn. Mooi, Defensie kan er weer een beetje tegenaan. We kunnen weer gaan opbouwen met ons leger. Maar de politieke discussie is nog lang niet afgerond... Zeker gezien de internationale situatie. Uh, denk aan uh, Trump, die onvoorspelbaar is. Die uh, misschien uh, in de NAVO over een paar maanden... de duimschroeven weer wat extra gaat aandraaien. Dat de andere landen die 2 norm gaan halen. Als Nederland dat wil halen... moeten we minstens nog 8 miljard extra investeren. Dreiging van, uh, vanuit de andere kant. Wat doen de Russen? Allemaal onvoorspelbaar. En uh, ook binnen het kabinet zal de discussie... over die extra JSF's de komende jaren doorgaan. Goed, dat is die, uh, die plannen die voor Defensie worden gepresenteerd... Uh, vandaag door Anke Bijleveld, de minister. Uh, wat staat er eigenlijk voor de rest nog op de agenda voor deze week, Sander? Nou ja, nog niet heel veel grote dingen. De, de politiek komt langzaam weer op gang... nadat iedereen natuurlijk in de campagnestand heeft gestaan. We zullen nog andere ministers de komende weken gaan zien... die hun plannen uit het regeerakkoord wat meer gaan uitwerken. Maar deze week denk ik dat, dat je vooral zal voelen in Den Haag... dat die uitslag van dat referendum nog wel even nadreunt... Um, veel oppositiepartijen willen zo snel mogelijk met Rutte in debat. Nou, nou kan hij dat nog even afhouden? Omdat pas donderdag de uitslag definitief is. Dus de vraag is of hij dan misschien donderdag meteen al naar de Kamer moet komen. Of toch pas volgende week. Vanochtend is wel al overleg in de coalitie. Uh, het wekelijkse coalitieoverleg. Dan zal het hier ongetwijfeld ook over gaan. Want vooral D66 zit natuurlijk heel ingewikkeld in die coalitie. Die. Uh, ja, we hebben Buma van het CDA gehoord. Die zei van, nou, we, we leggen de uitslag gewoon naast ons neer, zei die vooraf. Nu willen ze er toch natuurlijk naar gaan kijken. En voor D66 lijkt het me heel belangrijk dat, dat ze er serieus naar gaan kijken. Omdat die partij het anders helemaal niet uh, meer kan uitleggen de komende tijd. En dat denk ik, uh, ja, dat, uh, die uitk uitkomst van dat referendum... dat zal ons de komende tijd nog wel even gaan bezighouden. Goed, dat gaan we allemaal meemaken. In ieder geval ook deze week. Xander van der Wulp was dat, vanuit Politiek Den Haag. Dan naar Frankrijk, daar is meer bekendgemaakt over de dood van een agent... tijdens het gijzeldrama vorige week in Trebbe. De officier had de plaats ingenomen van een gegijzelde... en is door de dader om het leven gebracht. Contact met onze correspondent Frank Renaud. Frank, wat staat er in het autopsierapport? Nou, we dachten tot nu toe steeds dat hij, die politieman Arno Beltram... door kogels om het leven was gebracht. En dat is niet zo, blijkt uit het autopsierapport. De luitenant luitenant-kolonel overleed omdat hij herhaaldelijk... met een mes in zijn keel is gestoken. Hij had wel kogelwonden in zijn voet en zijn arm... blijkt uit datzelfde rapport, maar die waren niet dodelijk. Hij is overleden door die messteken. En dat is om twee redenen belangrijk. Het geeft nog eens extra de gruwelijkheid aan van de moord. Zullen we maar, zeggen. maar messteken in de hals, dat is natuurlijk ook een beetje... het handelsmerk, als we het zo mogen noemen, van terreurbeweging IS. En die heeft de ze ook ja. Weten we intussen meer over hoe die gijzelnemer te werk is gegaan? Ja, iets meer inderdaad. De dader was in de supermarkt met één klein vuurwapen en een jachtmes. En met dat jachtmes heeft hij dus die politieagent gedood. En verspreid over de supermarkt zijn ook zelfgemaakte explosieven gevonden... die met elkaar verbonden waren en ook met een soort ontstekingsmechanisme. Maar die zijn niet tot ontploffing gekomen. Bij hem thuis bij de dader is een document gevonden... een soort testament waarin ook IS wordt genoemd. In het totaal zijn op dit moment zo'n honderd onderzoekers bezig... met deze terreuraanslagen van afgelopen vrijdag. Twee mensen zitten nog steeds vast, de partner... En een vriend van de dader. Hun hechtenis is gisteren nog verlengd. en zij worden nog steeds verhoord. en ze praten ook. Ja, en, en ik begrijp dat er ook een nationale herdenkingsbijeenkomst komt. voor die gedode agent. Ja, heeft president Macron zaterdag bekendgemaakt. Een nationaal eerbetoon. En Macron herhaalde nog eens dat die agent zijn leven heeft opgeofferd... om het van anderen te redden. Dat eerbetoon zal trouwens ook voor alle vier de dodelijke slachtoffers zijn... van de aanslagen van vrijdag in Carcassonne en Trebbe. Over het hoe en wat is nog weinig bekend. Daarover wordt nog onderhandeld met de families van de slachtoffers natuurlijk. Er wordt nu gesproken over een ceremonie eind deze week. Het zal ongetwijfeld gaan gebeuren in Parijs. Waarschijnlijk in het Hotel des Invalides. Dat is dat 17e eeuwse militaire complex in het centrum van de stad daar worden bijna altijd de gehouden voor Fransen... die zijn gevallen voor het vaderland, zoals dat heet. Frank Renoud was dat met het laatste nieuws vanuit Frankrijk. Kijken we nu, we hebben het al gehad over het Nederlands Elftal... natuurlijk oefent vanavond tegen Portugal... naar de andere sport, met name ook in de kranten. En dan gaat het natuurlijk ook over de verrichtingen van Max Verstappen. Ja, zeker, want uh, het Formule 1-seizoen startte gisteren en Max die eindigde op het circuit in Melbourne als zesde. Het resultaat viel fors tegen, maar de nabije toekomst ziet er zonnig uit voor Verstappen, zo oordeelt het AD. En ook de Telegraaf merkte dat Verstappen best tevreden was. De auto gaat een stuk beter dan vorig jaar. Ik denk dat Lewis meer baalt dan ik, zegt Verstappen in de Telegraaf. En daarmee doelt hij op Lewis Hamilton, die veruit de snelste was, maar door een safety car situatie toch tweede werd achter Sebastian Vettel. Ja, en het blijft onrustig bij FC Twente. De clubleiding van de hekkensluiter in de eredivisie... sprak voor het weekend het vertrouwen uit in trainer gert Verbeek. Maar volgens de Telegraaf maakt de Raad van Commissarissen zich zorgen. kwart van de spelers zou het niet meer zien zitten met Verbeek. Ook de technische en medische staf zou zijn afgeknapt op zijn werkwijze... De spelers zouden graag het seizoen willen afmaken met assistenttrainer Marino Pusic, schrijft de Telegraaf. Pusic had eerder dit seizoen al een paar wedstrijden de leiding toen René Haken werd ontslagen. En de Volkskrant ging op bezoek bij Lieke Martens in Barcelona. Ze is de beste voetbalster ter wereld. Maar in tegenstelling tot haar mannelijke collega's... kan ze in Spanje gewoon over straat. De Volkskrant merkte dat de bewaker van het trainingscomplex... van Barcelona haar niet eens kent. En Rieke wie, vraagt hij? Martens kan het allemaal niet schelen. Ze geniet er met volle teugen. Als kind liep ze al in een shirt van de Catalaanse club... en ze vindt Barcelona voor vrouwen net zo'n mooie club als voor mannen. Plannen om na haar carrière in Spanje te blijven, net als haar voorganger Johan Cruijff, heeft Martens niet. Ik maak bewust keuzes om beter te worden als voetbalster, maar na mijn carrière ga ik weer lekker in Nederland wonen, 100 procent, zo zegt ze in de Volkskrant. En Roger Federer raakte dit weekend zijn positie als nummer 1 van de wereld kwijt. Alles wat de Zwitser in 2018 aanraakte, leek in goud te veranderen. Maar de laatste weken is er zand in de machine gekomen. Federer verloor de finale van Indian Wells... en werd in Miami vroegtijdig uitgeschakeld door de nummer 175 van de wereld... Hij mist misschien even de topvorm, maar dat geeft volgens het AD helemaal niks... als je alles bij elkaar, bijna zes jaar de wereldranglijst hebt aangevoerd... als je prijzengeld negen cijfers achter de comma is... en iedereen het erover eens is dat je de beste tennisser ooit bent. Ach, wie maakt je dan nog wat? Zo vraagt de krant zich af. Hoeveel kilometer staat er nu, Jolanda? 463 kilometer. Dat is toch wel minder, veel meer dan we eigenlijk hadden verwacht voor de maandagochtend. Uh, vooral rond Rotterdam is veel vertraging. Zeker op die A4 vanuit Amsterdam. Tussen knopend Prins Klausplein en Vlaardingen-Oost 18 kilometer. Meer dan een uur vertraging. Daar is nog steeds de linkerbuis van de Beneluxen dicht. Het is het een en ander beschadigd geraakt in het plafond door een te hoge vrachtwagen. En ook daardoor veel vertraging op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Maasdijk en knopend Ketelplein 9 kilometer met bijna 50 minuten vertraging. Teruggedraaid nu uit 1984. Talk, talk. Talk, talk, dam damn girl. Acht minuten voor acht is het. Zoek weer contact met Roel Pauw. Die is bij de openbare basisschool Kees Falkenstein in Fleuten. Want er zijn deze week meeloopdagen voor mensen die geïnteresseerd zijn in een baan als juf of meester Roel. Kunnen ze bij die basisschool waar jij nu bent extra personeel gebruiken eigenlijk? Ja, dat denk ik wel. Dat is eigenlijk op elke school voortgezet. En basis wel het geval dat er vacatures zijn. Op dit moment uh, in het basisonderwijs 30 vacatures. Dat is dus één per school. En hier uh, op de Kees-Valkenstein-school in Vleut kunnen ze er ook van meepraten. Want meester Hans is net vertrokken. En juf Sandra is bezig met haar laatste week. Ik uh, praat erover met uh, Cecile Thule. zij is de directeur van deze school. Dat, is weer, uh, dat zijn er weer twee minder. Ja, Zijn er weer twee minder? In januari ook al eentje gegaan. Dus het is uh, ja, spannend op het moment. Uh, gelukkig hebben we het wel goed weten in te vullen uh, voor nu. Maar nou ja, hoe doet u dat? Uh, nou, door factures uit te zetten op uh, heel veel verschillende manieren. Dus sociale media, uh, maar ook nog steeds in krant en uh, nou ja, werving via de teamleden, zeg maar. Uh, nou, daar krijgen we gelukkig wel een paar reacties op terug. Maar het is niet meer uh, zoals tien jaar terug dat we keuze hebben uit vijftig. Nee, dat is natuurlijk ook uh, de. Economische voorspoed van dit moment. Hè? Mensen kunnen te kust en te keur kiezen waar ze willen gaan werken. Ja, heel veel mensen gaan dus werken dichtbij waar ze wonen. Of kiezen een baan buiten het onderwijs. Want ook dat is op dit moment heel makkelijk. Ja, dat is misschien wel extra spijtig. ben je ervoor uh, afgestudeerd en dan ga je toch wat anders doen. In het voortgezet onderwijs, Bram Donkers, is het uh, al niet veel beter? Nou, het, het effect uh, duurt wat langer dagen natuurlijk. Hè? De, de nijpende situatie is in het voortgezet onderwijs wat anders. We zijn uh, ook niet wanhopig, maar we zoeken wel uh, nieuwe mensen. Ja, vandaar deze inloopdagen. Uh, we staan nu in het lokaal van klas 1, 2. En ik zie op het uh, lijstje dat uh, Lene vandaag haar verjaardag viert. Uh, de zandtafel staat klaar. En er komt van alles op uh, van de moestuintjes van Albert Heijn. Uh, dat zijn dus de dingen waar je mee bezig moet houden, gaan houden... als je geïnteresseerd bent in het onderwijs. Nou, dat zijn een klein beetje de randzaken zeg maar, die oh. erbij komen. Uiteraard uh, hebben we het over opvoeding in de breedste zin van het woord. Uh, dus wij zorgen voor cognitieve basis, maar ook dat kinderen kunnen groeien als mens, weten hoe ze met elkaar om moeten gaan... alle vaardigheden die ze nodig gaan hebben voor hun latere leven... zoals samenwerken, organiseren, dat soort dingen. Dat is allemaal wat erbij komt kijken. Ja, dat klinkt als een klok. Wat voor mensen heb je daarvoor nodig? Nou, Op zijn minst hele enthousiaste mensen... die echt met passie les willen geven aan kinderen... onze mensen van de toekomst. Ja, en, en moeten ze gediplomeerd zijn? Of mag iedereen die van kinderen en een beetje van onderwijs houdt dat gaan doen? Nou, uiteraard uh, hebben wij vooral gediplomeerde... om niet te zeggen helemaal gediplomeerde mensen voor de groep. Uh, dus mensen die hier uh, denken, nou, dat lijkt me wat... die uh, kunnen de PABO gaan volgen... en op die manier uh, een baan uh, in het onderwijs uh, gaan doen. En stel je voor dat ze deze week meelopen... wanneer kunnen ze dan aan de slag? In, in september, uh, augustus al? Uh, als ze een diploma hebben, wel... Uh, en als ze nog geen diploma hebben, dan betekent dat dat er eerst een opleiding gevolgd moet worden. Ah, ja. uh, maar heb je wel gelijk je stages waarbij je met onderwijs bezig kunt zijn? Okay. Uh, mevrouw Ture zei het al: uh, mensen kunnen eigenlijk gaan werken waar ze willen, uh, dankzij uh, de, de, de economische groei van dit moment. Uh, en wie er dan kiest voor het onderwijs, dat zijn een beetje de... Ik druk me voorzichtig uit de kneusjes. De mensen die nergens anders terecht kunnen. Ik denk dat mensen die in het onderwijs willen werken... vooral met hun hart daarvoor kiezen. Er zijn ook een heleboel mensen die bijvoorbeeld nu een fijne kantoorbaan hebben... en denken van eigenlijk had ik in het onderwijs willen werken. Nou, onze... En waarom zouden ze dat moeten willen, wat u betreft? Nou ja, omdat, dat, uh, omdat dat heel erg leuk is. Uh, leuk is om met kinderen te werken... en mensen daar hun passie in kunnen vinden. En als je nou uh, denkt van... ja, die carrière-switch wil ik nog wel een keer maken... dan is zo'n meeloopweek natuurlijk een uitgelezen gelegenheid... om eens de sfeer te proeven. Ja, de sfeer. Ik zou nog een heel verhaal kunnen gaan ophangen over de luizenmoeder... die misschien mensen juist heeft afgeschrikt om überhaupt maar een voet in, uh, binnen een school te zetten... Want... Af en toe lijkt het wel een inrichting, als je die serie bekijkt. Nou, Dat is ook zeker waar. We hebben er met z'n allen ook heel hard om gelachen. Uh, het zijn de incidenten die natuurlijk gebeuren... op heel veel verschillende scholen uh, in het land. Ik denk het plezier wat de serie uitstraalt... dat is ook echt wel wat in het onderwijs zit. Oké, okay, nou. Mensen die daarin geïnteresseerd zijn... kunnen dat dus de komende dagen meemaken op deze school... en op 27 andere in Utrecht uh, en omgeving. Nou, van harte aanbevolen. Roel Paal was dat vanuit Fleuten.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 Bezoek nu Alex van Groningen.nl NTO Radio 1.